Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De branden van vannacht bij twee Molukse centra in Hogeveen en Nijverdal... hebben onder Molukkers onrust veroorzaakt. Dat heeft president Watilete van de Molukse regering in ballingschap gezegd. Het is nog onduidelijk of de branden zijn aangestoken.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 Tijdens het sportevenement zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Er is een politiemacht van 100.000 man in de Indiaanse hoofdstad. Aan de gemene bestspelen doen bijna 7000 atleten mee uit 71 landen die een band hebben of hadden met Groot-Brittannië. Voor het eerst in 430 jaar is het beeld Onze Lieve Vrouwen van Leeuwarden in een processie meegedragen... Processies is onderdeel van de Maria-maand, die wordt gehouden door de Titus Bransma-parochie in de Friese hoofdstad. Rond 1510 ontstond er een cultus rond het Maria-beeld. Tot 1580, het jaar waarin het katholicisme in Friesland werd verboden, speelde het beeld een belangrijke rol in het kerkelijk leven in Leeuwarden. PSV is de nieuwe koploper in de eredivisie. De Eindhovenaren wonnen thuis met 3-0 van VVV Venlo. Ze profiteerden daarmee van de misstap van Ajax... dat thuis met 2-1 verloor van FC Utrecht. FC Twente klom naar de derde plaats... door met 4-2 te winnen van FC Groningen, dat nu vierde staat. De andere uitslagen vandaag waren AZ Heracles 2-1... de Graafschap Feyenoord 1-1 en Herenveen ado Den Haag 0-0.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 Geweldig eigenlijk. Is het zo geboren eigenlijk, het, het circuit van Zandvoort uiteindelijk?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 This is Billy McCluskey van Palm Springs, reporting for NBC Sports of America. 20 seconds at the start of the 31st Barbie Race on the outside. Tegenover mij zit Erik Weijers en wij zijn in het programma Bijzonder Zandvoort. Erik, in de jaren 80, wat gebeurde er toen met het circuit?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 Erik, wat betekent A1GP precies?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 Jetzt muss alles gut gehen. Schumacher hat 20 Sekunden in Form. 80 Liter nachgetankt. 3, 4, 5 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen.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 ta ta ta ta ta